In het bedrijf worden voedingsstoffen uit dierlijk bloed gefilterd. Dat bloed komt onder meer van slachthuizen. In Londen gaan de buschauffeurs aanstaande vrijdag staken. Ze willen net als hun collega's in de trein en metro... een bonus vanwege de Olympische Spelen... die volgens hen een grote werkdruk met zich meebrengen. De vakbonden eisen een bonus van ruim 600 euro per chauffeur. Krijgen ze die niet, dan gaan ze ook tijdens de Spelen staken...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 Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 16 juni 2012. Het wordt weer een prachtige radioreis tussen al het sportgeweld door een oase van rust en verrijking zou ik bijna willen zeggen. We zijn er tot 7 uur in de ochtend en wat er zowel de revue passeert, dat kunt u zien op teletextpagina 331 of op onze site nachtvluchten.fm. En Radio 1 is 24 uur per dag live, dus ik zit hier ook niet voor niets. Ik zal een tipje van de sluier oplichten. In het laatste uur de bekende Vlaming, schrijver en Francofiel Bart van Loo. Daarvoor van 5 tot 6 Fred Oster. Tussen 4 en 5 de letterkundige Amy van Marken. Straks in het tweede uur Max Dendermonde. En nu vluchten we in het verleden met een aflevering van week in, week uit. Het is een amusementsprogramma van de VARA op de zaterdagavond... met muziek, sketches, conferences en onder meer de rubriek Mijn Beste. Waarin een gesprek met dichter, schrijver en vertaler Ernst van Altena. En door hem kwam ik op deze uitzending. Van Altena werd geboren in 1933... En hij overleed op 16 juni 1999. Onze frankofiel van het laatste uur die zal het wel weten. Ernst van Altena had het vruchtalers-auteursrecht van alle nummers van Jacques Brel. Week in, week uit. Dus we gaan terug naar december 1959. Week uit, week in, een goed besluit, een goed begin. Er hangen zeven, schoongewassen dagen aan de lijn. Week uit. De week goed besluit, een goed begin, de week is bijna om, hoe zal de nieuwe zijn? De zondag met het groene gras, de maandag met de regenjas. En dinsdag en woensdag en donderdagmorgen, de vrijdagse vragen, de zaterdagse zorgen. Wat de nieuwe week ook geven mag, Ruk de dag, wanneer het even mag. En als de week wordt uitgeluid zing dan week uit een goed besluit. Week in een goed begin. Week uit, week in, week uit. Week uit, week in. Een amusementsprogramma op de grens van twee weken... met teksten van Rudy Karel, Jelle de Vrieske, Stip en Tom Manders... bewerkingen van Pies Scheffer en Bert Peach en muziek door Dolph van der Linden's Metropoolorkest. Orkest. Neem maar alsjeblieft niet serieus... Als ik hier een liedje sta te zingen Neem me alsjeblieft niet serieus Ik lieg bedrieg en die malle gekke dingen en Als ik u zo mocht vertellen dat ik gisteren ben getrouwd En bij Khrushchev op de koffie ben geweest Dat Brigitte pardon beschreef dat ze nog altijd van me houdt En dat Onassis me wil hebben op een feest Geloof me dan maar niet, al zeg ik het is heus Ik neem u bij de neus ik was in Moskou, in de opera. En naast mij, daar zat kamerad Khrushchev... en kamerad De Groot. En een opera dat ze daar draaiden zeg. Kamerad Butterfly. Maar neem me alsjeblieft niet serieus. Serieus. <tied> <tied> oh, ik ben overal geweest van de zomer. Ik ben... Uh... Op de bronfiets naar Spanje toe geweest. Oh, Spanje is een heerlijk land. En vooral die stierengevechten is zo mooi. Maar dan kun je van niks inkomen, die stierengevechten. Voor deur 25 gulden, achter deur van niks. Komt er een man die roept door, zo naar binnen. Komt hij en roept Mata zo naar binnen. Komt hij die roept Pica door, zo naar binnen. Ik zeg Lama door, zo naar binnen. <lacht> heerlijk. Echt ja. Maar die dag, het er was, in alle vlag half stokken. En er was net een stierenvechter vermoord. En dat was een hele goede stierenvechter, want hij had 200 stieren gedood in zijn leven. En die was nou vermoord. 200 koeien. Ja. En ik had er een leuk hotelletje, zeg. Maar dat is een beetje. Je moet natuurlijk altijd wel oppassen in het buitenland. Het was een hotelletje, dus stond op het groot bord. Stond er boven kamers, vijf en zes gulden. Dan denk je dat ik betalen moest, elf gulden. Ja, vijf en zes gulden. Ik bedoel, dat is de NEP natuurlijk, hè? En dat vond ik eigenlijk iets zo leuk. Toen ben ik in een ander hotelletje geweest. Daar heb ik een week gezeten. En dat was zo. Dat was een leuk hotel. Dat was echt leuk. Lieve mensen. Toen ik wegging na een week huilden die mensen. Die mensen huilden gewoon. Ja, ik had het geld niet. Als ik had het had gehad, had ik het wel betaald, maar ik had het niet. Nee. Dus, Aki, zo vindt u mijn pak. Mooi, oh, ja. Mooi, ja? Nee, ik zeg dat daarom. want Het is namelijk zo, je komt uit een gezin waarin je altijd, wij, tenminste ik, altijd de kleren aan moest van de oudere kinderen. Ja, en, en ik had negen zusters. U treft het, vorige week stond ik hier nog in een jurk, maar ik heb nou een pak aan. Ja. Maar het is niet volgens de mode, want volgens de mode, hebben ze in een damesblad gelezen, volgens de mode krijg je het zo, dat de heren met grijs haar moeten een grijs pak hebben. Zwart haar een zwart pak, bruin haar een bruin pak. Ik vraag me alleen af wat die en daar moeten niet gaan haar hebben. Dat was natuurlijk niet. Ja. Ik, ik had een vriend en die jongen die had, die had, die had ook helemaal geen haar. Dat was, die droeg altijd een hoed. Die was binnen. Overal had hij een hoed op. Ging hij ging hem naar bed zelfs. Met die hoed op. Maar met die jongen was ik in Parijs. En, en toen gingen we Parijs uit. We hadden daar een week rond Toen ging je zo echt Parijs In die trein van dag Parijs. Met die hoed in zijn hand. Dag lieve meisjes. Ik zeg Zet alsjeblieft je hoed weer op. Ik kan geen bloot meer zien. Maar als je nou in Parijs zit en... Je ziet er bijvoorbeeld al die aanplakbiljetten van de films en zo, van de theaters. En je ziet die namen erop staan. Ik, ik noem maar iets een film met Jean Marais en Maurice Chevalier. Dat klinkt allemaal zo lekker, hè? In, in tegenstelling met onze namen. Maar toen had ik toch nog een woordenboek bij me daar, om een beetje te behelpen met de taal. Toen ben ik het woordenboek eens in gaan kijken, maar dan blijft er niet veel van over. Jean Marais, weet u wat dat is? Jan Moeras. Marais is Moeras en Maurice Chevalier is Maarten Ruiter. En, en dan verkijk je wel eens op. Neem bijvoorbeeld maar, maar, maar Romy Schneider. Dat klinkt leuk. Maar daar in, in Duitsland is het gewoon Romy Klerenmaker. Oh. Ja. En, en bijvoorbeeld Kerry Krant. Kerry Krant met een T. Dat staat in het woordenboek als, als, als, als vergunning. Dus wat voor een Amerikaan klinkt als Kerry Krant, dat is voor ons Gerrit Vergunning. Oh. Ja, dat, dat is allemaal zo moeilijk. En, en wat is nou eigenlijk een naam? Neem dan nou bijvoorbeeld iemand die Jan heet. Dan zeg je, ja, die man heet Jan, maar dat is helemaal niet waar. Want in Amsterdam heet hij Jan. En in Utrecht heet hij Jaan. En in Rotterdam is het Jan. En, en in Den Haag is het Louis. Maar, maar namen, daar, daar zou je eigenlijk uren over door kunnen gaan je hebt zoveel gekke namen hè? ik geloof, ik heb tenminste iets gelezen in een Amerikaans blad dat er plannen zijn ingediend dat eh, bijvoorbeeld over een jaar of 40, 50 in het jaar 2000 ongeveer dat er zoveel mensen zijn dat we het niet meer aankunnen met namen dat alle mensen een nummer krijgen allemaal een rugnummer krijgen we dan ook dat kan toch wel leuk worden hè? dan komt de omroeper zo dan vragen we nu aandacht voor de bekende conferentier nummer 300.481 en dan zegt iedereen, dan moet je naar nou luisteren, dat is een nummer. Oh, heerlijk. We eh, hadden over het jaar 2000 gesproken, dat duurde dus natuurlijk wel een tijdje, maar ik heb van de week gedroomd dat ik door Amsterdam liep in het jaar 2000. Het was een nachtmerrie hoor. U weet wat een nachtmerrie is? Het tegenovergestelde van een daghit. Ja. Ja. Amsterdam in het jaar 2000. Ik droomde in mijn warme bed Dat ik opeens werd neergezet In Mokum over 40, 50 jaar Ik keek eerst wat verwonderd rond Omdat ik niets van vroeger vond En alles wat ik zag was even raar De huizen van nu, de straten, de pleinen Die waren al lang wat je noemt je wijnen Alles was anders verdwenen, maar toch De poppenkast op de Dam Wie was er nog? de trams die reden in die droom niet meer op stroop maar op atoom en robotconducteurs knipten je kaart de taxis werden zich geducht niet meer op straat maar in de lucht wat met enorm veel herrie ging gepaard waar vroeger een gracht was daar werd nu gereden door radiografisch bestuurbare sleeën. nergens een fiets meer geen brommer maar toch de pont over het ei wie was er nou wat? waarof ik in die droom ook kwam in dat moderne Amsterdam, ik zag alleen maar wolkenkrabbers staan. De munt en het centraal station, de wester en het stadion. In de Jordaan, ze waren naar de maan. De ze gein was al jaren gestorven. En dat heeft mijn droom wel het meeste bedorven. Maar toen ik wakker werd, dacht ik van och. Dromen zijn bedrog. Als we dit motief, Paris Cannae, gebruiken om een Franse zangeres te introduceren, dan is er geen misverstand meer mogelijk. Dan gaat het om Catherine Sauvail. Un phono d'avant, le magnéto J'ai passé ma tête de loup Ma peau de pilou Et pas pour des clous Lorsqu'au beau milieu du concert À côté d'une valse à Schubert Un saxo costaud Le dièse à l'air montrait ce qu'il avait de plus cher La musique à poil, c'est fatal Ça colle à la peau mes agneaux Et l'instrumento qui n'est pas manchot, chaud Ça vous passe la main sur le genre humain oh, Une marteau vers piano qui vous a perdu dans les luttes. La zizique, ça te pique et ta grippe, toute ta lippe. Dans une vieille machine à zinzin, une machine à couille et le refrain, j'ai laissé mon tchaïkovski et patati ma quinzaine aussi. Lorsqu'au beau milieu de l'interview, derrière une romance à dessous, un batteur battant, tambour battant, battait dans mon palpitant. La zizique à poil, c'est fatal, ça se met dans la peau, mes agneaux. Que ça soit à Pékin ou à saint ou bien je ne sais, où si d'ailleurs on s'en fout, pour le coup de chorus, la Fénus, qui vous le starter à l'envers. La zizique, ça te pique, et ta grippe, toute t'a Dans un vieux bastringue à Tangué, à Tangué des fringues et des pieds, j'ai planqué la meurcolmue et j'ai dansé sur celle de traîner, lorsqu'au beau milieu de la coda, sans savoir comment ni pourquoi, un fox trot, trot, trot, est content est son là et son temps. La à poil dans un bar, on y voit que la les agneaux. Clapot et les os qui jouent du xylo Faut bien faire du tam-tam, c'est dans le programme. En deux coups de gratif, là le Qui vous gratte ici ou ailleurs La zizique, ça te pique Et ta grippe, toute ta Dans une vieille rengaine à rumba Une rengaine à gaine et à bas J'ai retrouvé mes belles années Celles qu'on comptait, qu'on comptait jamais Lorsqu'au beau mi-temps de la chanson, derrière un accord de diron, Tout s'est arrêté, j'ai tout paumé, je peux plus finir mon couplet. La zizique à poil, c'est Même si t'as gris poil dans la main, Tarazim, boum boum, ça va faire un boum, Même si les franges, je n'aime vraiment rien. Y'a qu'une seule façon, mon million, de trouver la fin du refrain. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, mais ferme ta gueule! Zo begon Catherine Sauvage haar optreden met La Cisique, het muziekje van Leo Ferré. In 1947 werd ze bij toeval ontdekt en kreeg ze haar eerste optreden in de Bœuf sur le Toit. In het jaar 54 en 58 won ze de Grand Prix du Disque. Oorspronkelijk wilde Catherine Sauvage actrice worden... waarvoor ze studeerde bij Jean-Louis Barol in Parijs. Haar liefde voor het toneel komt vooral tot uitdrukking in het liedje dat ze nu voor u gaat zingen. Het is een Franse vertaling van een liedje uit de Dreikrochen Opera van Courtois Weil en Bert Brecht... Soit begleitée par son pianiste Claude Arthur. Extrait de l'Opéra de Katsu de Bert Brecht et Kurt Weill, Barbara Song. C'était le beau temps où j'avais ma vertu, tu l'as eu aussi, t'en souviens-tu? Et je savais bien que viendrait le moment de choisir un mari ou un amant. S'il avait de l'argent, s'il était charmant, Même en semaine, si son col était blanc, et si par veine il m'offrait son cœur et son nom, moi je lui dirais non. Il ne faut jamais baisser les yeux, l'indifférence vaut mieux. Bien que la lune brille en les yeux, et que le bateau dorme sur les flots bleus, mon cœur est silencieux. Il vaut mieux, bien mieux Ne pas livrer son cœur Et ne montrer que calme et froid Faire attendre, cela n'est pas bon Je réponds tout de suite Un homme, un homme Un homme du Kent est venu le premier Et c'était un gentil cavalier Le deuxième était aussi riche qu'un roi Le troisième était fou d'amour pour moi Ils avaient de l'argent, ils étaient charmants Même en semaine leur faucon était blanc Très galamment ils m'ont offert leur cœur et leur nom et Moi je leur ai dit non Il ne faut jamais baisser les yeux L'indifférence vaut mieux Bien que la lune brille en les yeux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 Alors, un beau jour où le ciel était clair Vint celui qui ne m'a rien offert Sans me saluer, dans ma chambre il entra Sur mon lit, son chapeau il jeta Il n'avait pas d'argent, il n'était pas charmant Même le dimanche, son col n'était pas blanc Il n'a pu m'offrir qu'avec lui de souffrir Mais je n'ai pas dit Non, devant lui, j'ai dû baisser les yeux C'est lui qui me plut le mieux La lune scintillait dans les cieux Et le grand bateau voguait sur les flots bleus Mon cœur n'était plus silencieux Je n'avais plus qu'à lui livrer Tout mon cœur pour l'amour Il n'est pas de raison et le jour où passe le bonheur, on ne saurait plus dire non. Dames en heren, u heeft misschien al gemerkt... het programma staat vanavond behoudens en uitzonderingen... een beetje in het teken van het Franse chanson... dat u bij monden van Tine de Wilde... ofwel Catherine Catharine Sauvage zo onversneden tegemoet komt. Maar mocht u deze dagen de vertalingen van haar liedjes horen in het Hollands... dan is er 90% kans dat die vertalingen gemaakt zijn... door onze gast in de rubriek Mijn Beste, namelijk Ernst van Altena. Mijn beste Ernst. Mijn beste Jelle. Ernst, jij bent nog verschrikkelijk jong, hè? Dat zeggen ze, ja. ja. Hoe jong was jij nou toen je je eerste tekst aan de radio leverde? Toen was ik 1 A22 jaar, precies weet ik het niet meer. Dat is, maar... dat is wel dat jong, is. jong, hè, voor zulk werk. Toen wel, kon ja. ik eigenlijk net praten. Ja. <laughs> zeg maar, wat, Weet je nog wat je toen gemaakt hebt en voor wie dat was? En ja, zo. dat was in een uh, cabaretprogramma, dat heette Poppetjes op de Ruit. En Toen maakte ik een liedje voor... Christel Adelaar. Oh, de bekende Christel Adelaar van Toon van Duinhoven, die bedoel je. Ja, ja. ja. En dat was een, een liedje over een oudere dame. Een oudere dame die alleen op een pensioenkamer woonde... en zich daar nogal eenzaam voelde. En dan ook verzuchtte van... soms klopt mijn hart vol spanning door een klopje op de deur. Maar het was gewoon de hospita met koffie en gezeur. Ik ben alleen, ik ben alleen. Mijn wrakke wekker tikte uren. Heer. En jij was toen... Uh... 21 jaar toen je dat ja, ja. Ik had eigenlijk meer verwacht dat je dan een lied geschreven had... over een, een jong meisje op een zolderkamer ja, of zo. Ja. Dat lag misschien wel in de lijn, maar ik neem aan dat Leonelissen, de producent, mij dat niet toevertrouwde. Zeg, en was dat dus de eerste keer dat je aan de openbaarheid trad met je werk? Voor radio wel, maar voor die tijd had ik al wel andere dingen gedaan. Toen ik 19 was, toen werkte ik aan een bekend Amsterdams weekblad... mee in de humorrubriek waar ik elke week een kolderversje versje voor schreef. En dat deed ik dan onder het pseudoniem Ernst, misschien of je het wel zo Oh ja, en nu schrijf je onder het pseudoniem? Uh, van Altena. En hoe heet je in werkelijkheid? Ernst van Altena. Dat is toch heel aardig gevonden, vind ik, hè? Zeg, uh, heb jij ook nou een moment gehad waarop je echt het gevoel had van... Ja, dit is het nou. Nou maak ik naam ergens mee. Uh, ja, het gevoel dat ik naam maakte, dat heb ik gehad toen ik... Uh... Het beruchte zou ik gaan zeggen, braaf Margot uit het Frans vertaal. De lief Margotje dus in het Nederlands, dat deed ik voor Jetty Pijl. Oh ja, braaf Margot, dat was dat meisje met het bloesje, hè? Ja, dat moest, meisje met het bloesje aan, hè? Meisje met het bloesje aan, ja, ja. <lacht> en uh, hoe is dat nou, hoe is dat ingeslagen? Wel ingeslagen, maar hoe heeft men gereageerd? Nou, er kwamen toch nog wat pennen los. en, en Er werd zo wat over gezegd, er werd zelfs een verbodje uitgevaardigd door iemand. Altijd een goede reclame, uh, hè? Ja, altijd een beste reclame. Ja, ja het, het klinkt in het Frans anders, hè? het klinkt in het Hollands, ik weet het niet. Het... Ja, dat zeggen ze even. In het Hollands klinkt het allemaal een beetje meer, ik zou eens willen zeggen, open en bloot en dan vooral bloot, weet je. <lacht> ja, en Ernst, wat heb je nou voor, momenteel voor bezigheden op het gebied van de, van de dichtkunst? Uh, Belangrijke dingen? Ja, ik, ik ben op het ogenblik weer voor radio aan het werk. Luister je wel eens naar radio? Nou ja, ik luister wel eens naar Ibo, maar verder ook. <lacht> um, Lijft u dus wel eens naar het maandagavondprogramma van de Vara, bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. ja. Daar hebben we ook dagelijks tussen half acht en acht uur... is daar een, een vreemd programma van allerlei mensen... die op een schip, op de wilde vaart, iets beleven. En uh, sinds kort schrijf ik daar met Jaap Molenaar samen teksten voor. Het Leuk. programma dat gaat om de productie van een, een... zekere Jelle de Vries, ken je die? Nou, ik heb wel eens van gehoord, een aardige ja. Aardige jongen, hè? Ja. Weet ik niet, hoor. Maar, zeg maar, het Franse chanson ben je toch niet vergeten, Doe nee. je nog steeds vertalingen nou, wel? Ja, Jetty zingt natuurlijk nog heel veel vertalingen van mij... En, uh, verder, Chansonier Ronnie Potsdammer, die met de baard, weet je wel, die zingt ook nog wel het een en ander. Die heeft pas zelfs een plaatje opgenomen waar een aantal nummers van mij dan op staan. Dat is hoop ik toch ook een beetje in de trant van Braaf Margot. Dus ja, niet, niet braaf dus. Ja, het is zelfs nog een beetje minder braaf dan Margot. Zou ik heerlijk, zeggen. heerlijk. Hoe heet die plaat? Die plaat heet het Korte Liefdesavontuur. Dus daar ben je nu toch wel oud genoeg voor? Ik weet het niet. Zeg, maar ze hebben het altijd over je vertalingen. Heb je nou ook wel eens een helemaal oorspronkelijk liedje wat helemaal uit jou voortvloeit geschreven? Wel is, zou ik zeggen. De laatste drie jaar ongeveer. Nou, vijfhonderd, denk ik. Oh ja. <lacht> oh ja. Dus je schrijft toch wel eens een oorspronkelijk ja, liedje? Ja, mag je wel. Enig. Zeg maar, waarom vertaal je altijd uit het Frans? Is dat een kwestie van voorkeur of is dat een kwestie van dat je eigenlijk geen andere talen kent? Nou, ik geloof dat ik het Nederlands ook een beetje beheers, maar ik vertaal ook nog wel eens uit andere talen. Uh, heb je de film Hans Christian Andersen gezien, van Danny Ik mm -hmm, dus... Weet zeker maar. Die gaat dus over de beroemde Deense sprookjesverteller. En daar zingt hij een aantal liedjes in die gebaseerd zijn op sprookjes van Andersen. Onder andere dus het lelijke jonge eentje dat later een zwaan werd. De Aglid Daklin. Ja, dat heb ik dus in het Nederlands vertaald. En dat heeft Jetty Perl op de repertoire genomen. Was jij dat? Uh, ja. Jack ja, maar hij is een mooie ja. <laughs> Zo heb ik het niet bedoeld. Dames en heren, wij wisten dit natuurlijk allemaal al en we hebben onze maatregelen getroffen. En Jetty Perl bereid gevonden om het liedje van het lelijke jonge eentje voor u te zingen. Dankjewel Ernst dat je gekomen bent. En hier dames en heren is Jetty Perl. Sloot kwaakt en luid toe, kwak. Vlieg op en hou. Kwak. Vlieg op. Kwak. Kwek. Vlieg op. Kwak. Kwak. Vlieg op en hou. Kwak kwak kwak kwak kwak kwak kwak. Wie kwek wackel kwak kwak kwak. Ging dat eentje toen maar op schouw. Zwom in zijn eentje langs het ruisende ranke riet. Ieder die hem zag, riep met een voze lach toe: Kwek, je hoort hier niet. Kwek, je hoort kwek, kwek. Je hoort kwek, kwek. Je hoort, kwek, kwek, je hoort hier niet. Kwek, kwek, wak, kwek, kwek, wak. Wiegel, wachel, kwek, kwek, wak. Oh, dat deed hem toch zo'n verdriet. Toen koning Winter kwam met hagels, sneeuw en ijs, Verstopte hij zich diep, bang voor het eendenge gekreis. Zo sliep hij kleumend en erg met zichzelf begaan, Maar wat zwanen streken bij hem neer en riepen, kijk eens aan, O, wat ben jij een mooie zwaan. Een zwaan? Ik een zwaan? kom. Vlieg naar de maan, maar je bent een zwaan. Kijk maar in de waterspiegel, dan zal je het zien. En hij keek, en hij keek, en hij riep, ik ben een zwaan. Wie niet langer een lelijk eentje, ten Troja gesnater en hoog. Want die zwanen vlucht daar hoog in de lucht, riep prrrt, wat ben jij schoon. Rrrt, wat ben rrrt, wat ben rrrt, wat ben jij schoon. Geen gekwek, geen gekwak, geen gewaggel of gekwak, maar een vloeiende halslijn en een pak. En als wevend boven het riet, riep hij: Wie is er lelijk? Ik niet. En dan nu gepresenteerd door Hans van den Berg. Samen uit, samen uit. En als u samen goed hebt uitgekeken, zullen we alles nog een keer bespreken. En wie weet van u, S.A.M.O. Goedenavond, dames en heren. En dan gaan we dus nu weer uit, samen uit. U weet, dat is een spelletje waarbij telkens iedere week een echtpaar ergens uit het land... naar een of ander groots evenement wordt gestuurd. Een of andere prettige avond die ze dan samen uit gaan houden. En bijvoorbeeld op volgende week gaat het echtpaar Venema uit Eemnes... dat zit op het ogenblik in de zaal, te midden van u... om dus deze uitzending mee te maken. Dit is dus de gelegenheid waar ze samen naar uitgaan. En op die manier bedruipt de VARA zich dus eigenlijk zelf... Dat is een soort zelfbediening, dat komt makkelijk uit deze keer. En vorige week zijn het dus geweest, meneer en mevrouw Van Dam. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond, meneer Van Dam. De zaal zou dan eerst wel eens graag van u willen weten: waar komt u vandaan? Uit Alkmaar. Oh, en uh, wat doet u daar? Nou, kaas, uiteraard. <laughs> Natuurlijk. Kaas, u zit in de kaas, verbouwt u het zelf? <laughs> Nee, nee, wat is uh, dat precies? Uh, export van kaas in hoofdzaak. Proeft u zelf ook veel kaas? Nou, uh, ik doe dat wel. Dat komt en, er uh, natuurlijk ik... wel bij te pas. Ja, en kunt u nogal veel soorten zo zelf al proefend onderscheiden? Nou, nee. Uh, ik heb collega's die daar belangrijk beter in zijn dan ik. Het is, uh, Hoeveel het komt... soorten zou u kunnen onderscheiden zo? Nou, een 300, 350. Oh, kaas. dat is inderdaad niet zoveel. <laughs> Niet zo gek veel, nee. En mevrouw, nu uw man dus zo diep in de kaas zit... dwingt hij u ook nogal om zelf veel kaas te gebruiken in de keuken? en zo? Oh, nee, nooit. Hij houdt er helemaal niet van. U gebruikt nooit kaas zelf? Zelden of nooit. Een levende reclame voor de zaak, <lacht> zou ik willen zeggen. <lacht> ik wou je vragen, meneer, eist de kaas u eigenlijk helemaal op of dat niet? Nou, we hebben natuurlijk wel druk, maar uh, u bedoelt of ik daarnaast nog... Nog tijd heb voor hobby's of zo? Nou ja, uiteraard... Uh, ik mag graag een beetje tekenen en schilderen, een beetje knoeien zo. Een beetje, het is haast professioneel. Nou, gelukkig dat u een oh. vrouw bij u hebt om u een beetje op te peppen. Is het zo goed, mevrouw, dat tekenen van je man? Nou, hij zou het zelf natuurlijk niet zeggen, maar het is uh, bijzonder goed. Dat uh, verklaren de meeste mensen zelfs die er verstand van hebben. Oh ja, die er niet verstand van hebben, die vinden het ook mooi, maar goed. <laughs> dat is al heel makkelijk. Maar publiceert u zelf ook wel? Nou, nee. Het, is, uh, het komt er enkele keer voor in het Maandblad dat ik wel eens een illustratietje maak. In het kaasblad? Heb... <laughs> ja, zo zou nee, dat je dat kunnen noemen, in de kaas. ja. Ja, dan tekenen je en... kaas, in en zo leuk. Ja, ik heb wel eens om mensen plezier te doen karikatuurtjes gemaakt. Ik heb wel eens uh, van een paar uh, kleinere dansorkestjes karikaturen gemaakt... die ze later hebben laten drukken en ze dan gebruikten voor hun eigen uh, reclame. Dus Ik ben dan wel geen dansorkest, maar, maar zou, ik, zou mijn gezicht geschikt zijn voor een karikatuur, ja. denk je? Dat zou me wel vrij moeilijk lijken. Maar... Het is moeilijk te overdrijven, mensen. Ja, het is me... <lacht> ja dat zit er toch in, hè? Dat... Mensen zijn het helemaal met u eens, dat hoort u wel. <lacht> uh... Zo, mevrouw, hebt u, hebt u na uw HBS-tijd ook nog wat een en ander meegemaakt voordat u meneer ontmoette? Ja, ik heb eerst de school voor maatschappelijk werk in Amsterdam gedaan. En daarna ben ik... Uh... Aan het einde van de oorlog, dat we zeggen om precies te zijn, oktober 45. Hey, ja, laten we precies zijn. Oktober 1945, en... ja. ...ben ik uh, op een driejarig contract naar uh, Indonesië gegaan, toenmalig in, Indië nog... Uh, ...als lid van het vrouwenkorps van het kneel. Wat uh, enig. He, heb, is dat niet een onzinnig gek werk om dat zo te doen als vrouw? Het, in was, het, leven? het was in ieder geval iets heel aparts, maar het was een ervaring die ik nooit zou hebben willen missen... Want de eerste anderhalf jaar ben ik dan verbonden geweest, vast, bij een bataljon waar ik als enige vrouw bij 800 mannen mijn werk had. Had u het daar druk mee ook? <lacht> Enorm. Wat voor soort werk was dat dan? Niet dat ze zoveel eisend waren, maar er was zo ontzettend veel te doen. Dat hield in uh, hun maandelijkse rantsoenen verzorgen, de patiënten opzoeken. Nee, de welverantzoenen dus. De kleine extraatjes die er toen heel karig afvielen overigens. Uh, gewonde jongens die in het Mieter Hospitaal lagen op te zoeken. Eventueel wat correspondentie voor te doen. We hadden een hele kleine, want alles was op zo'n bescheiden schaal. Uitleenbibliotheek en uh, provisorische kantines. En, dus van, van al die mensen hebt u het maken. zo echt ontzettend veel leuker en prettiger kunnen maken? Ja, ik heb er lijkt. nog banden van overgehouden. Zij dan niet mijn eigen man. Goed, het is altijd leuk om daarnaast ook nog eens een band te hebben. Ja. Eh, meneer, bent u eigenlijk direct in het kaaswezen van Zeild geraakt? Of hebt u vroeger nog wel wat anders gedaan? Nee, geraakt? ik ben daar na de oorlog eigenlijk pas in van Zeild geraakt. Ik ben voor de oorlog, eh, heb ik een zeverschool bezocht. En ik heb in de oorlogstijd natuurlijk niet veel kunnen doen, want daar zitten trouwens twee jaar tekenacademie in die ik toen gedaan heb, ja. om een beetje uit de voeten te blijven. En uh, de laatste twee jaar van de oorlog heb ik inderdaad nog gevaren. Nou, niet helemaal twee jaar, maar toch bijna. Was dat oorlogswerk wat u toen Dat deed? was uh, uh, vanuit Liverpool, Hull of Londen... konvooien naar West-Afrika en later Zuid-Amerika. Bent u daarna de oorlog nog meer doorgegaan? Uh, nee, tot aan uh, maart 1945, denk ik... dat het vaartplichtbesluit, zoals het toen bestond, afgelopen was. En toen kon ik eraf en toen wilde ik eigenlijk wel af. Toen zag hij er geen brood meer in. En toen ben je maar in de kaas gegaan. Uh, <laughs> ja... <laughs> Dat is een licht voor de hand, die overgang, trouwens, hè? Uh... <lacht> Dan zou ik u nu willen vragen... Uh, waar bent u dan eigenlijk heen geweest vorige week? Wij zijn dus op zeer plezierige uitnodiging van de Vara naar Catharina Valente geweest, het nachtconcert in het Concertgebouw Amsterdam. Vorige week zaterdag, oh, juist. Uh, was dat een hele avond, Catharina Valente? Nee, dat was dus voor de pauze een heel aardig uh, variétéprogramma, zou ik gaan zeggen. Hoe vond u het zelf voor de pauze? Erg leuk, maar er waren speciale nummers die uh, echt naar voren sprongen. Bijvoorbeeld? Uh, wij vonden zelf die Rexis, de musical comedian, die vonden wij een van de beste. Ja, en daarnaast het, leuk, het uh, Belgische showorkest van Eddie de Latte. Ja, dat vond ik ook een uitstekend orkest. En, het was echt Belgisch, vond ik het ja, ja, ook. Ja, ja, dat was... ja, ja, dat manifesteerde zich zo prachtig in uh, de gitarist uit de band die in een travesti -rol. Eerst Maria Callas imiteerde... en daarna nog een Charleston-dans deed. Ja. En dat alles in vrouwenkleren dus. Wat ja. voor ons een zeer merkwaardig effect geeft. Tenminste, als een man het aan heeft, ja. ja. ja. En, uh, <lacht> dan zou ik nu met u over willen gaan... naar het meer uh, geldwaardige deel van onze onderhoud dan? En dan zou ik, mevrouw, aan u dan de eerste vraag om de 100 cent willen stellen. U weet dat een van de bekendste eigenschappen van Catharina Valente... haar veeltaligheid dus is... En het leek ons daarom goed om u als eerste bijzonderheid te vragen... naar zes talen waarin Catharina Valente heeft gezongen. Duits, Frans, Italiaans, Spaans... Um, Duits, Frans, Italiaans, Spaans... Nederlands... Nog eentje. Engels. Uh, dan de... Nu wordt het dan wat moeilijker voor meneer, om de honderd stuivers. Welke pianist zat het grootste deel van het programma voor de pauze dan achter de vleugel? Onder andere tijdens het optreden van Frans Vrolijk en van de clown Rexes. Dat was uh, Gus Janssen. Uitstekend. U hebt bijzonder goed opgelet. Want het mm -hmm. werd maar één keer gezegd. De avond. Het stond niet in het programma, dames en heren. Dan komt nu de derde vraag voor mevrouw in de loop van de avond, ik mag wel zeggen van de nacht dan eigenlijk... werd een drietal sterren min of meer goed geparodieerd. En wij vragen u nu, en we weten dat het een hele moeilijke vraag is... maar één, die hebt u zo net eigenlijk al verklapt. Kunt u de drie namen noemen van de drie internationale beroemdheden... die in de loop van het programma werden geïmiteerd of geparodieerd? Dat was Maria Callas en dat was Charlie Chaplin door ja, Dave zeker. Parker. Maar de derde... Ja, de derde. Die twee zijn nog niks waard samen. Nee, ik weet hem wel. U weet, u weet hem ik wel. U mag het niet aanvullen. Nee. U mag het niet aanvullen. U mag het wel zeggen, meneer. Maar dan is de vraag: o, voorbij. Nou, geef um... ik maar op. Wat was het dan voor een soort van van soort van kunstenaar? Nee, zelfs de gebaren van meneer zijn niet welsprekend genoeg. Het was Louis Armstrong, dus de derde. Oh. Deze vraag, maar u staat toch al fijn op de 100 stuivers. Nu, uh, dus weer op naar de 100 dubbeltjes, meneer. Na een kwartiertje kondigde Eddie de Latte, zoals u zich herinnert, zijn laatste nummer aan. En hij zei toen zoiets van, en nu zullen we dan ons optreden eindigen met u terug te voeren naar die schone tijd rondom 1925. En we zullen voor u spelen als laatste nummer. Wat was dat voor een nummer? Uh, jumping Jive. Ja, maar wat voor... Dat is waarschijnlijk uitstekend, hoewel ik dat niet weet, want het staat niet op mijn blaadje. Maar wat voor soort muziek was dat? Uh, dat speelde ze dus als Charleston. Een Charleston. Dat is de Ik vind wel dat de Farah mij beter moet voorlichten dan op papier. Maar, nu de vijfde vraag, mevrouw. En dat gaat dan nu dus om de honderd kwartjes... N Nog een echt damesvraagje vind ik dit. Hoe heette de broeren van Caterina Valente? Silvio Francesco. Ja, tot ons verwonderen heeft hij een andere achternaam, maar daar kunnen we misschien beter niet nader op ingaan. Maar <tie> de vraag is niet Nu voor meneer een meer technische vraag, die dus gaat om de honderd halve guldens kunt u vier van de talrijke requisiten noemen waarmee de jongleur... Hoe heette die tussen twee haakjes? Dat was Dave Parker. Ja, en waarmee hij dus optrad. Hij begon dus met drie witte balletjes. Zijn tweede optreden was met drie gekleurde kaatsenballen, Twee kleintjes en een grote. Hij had drie bolhoeden. Drie sigarenkistjes. Nou, ik geloof dat dit nu al de attributen die bij de Charlie Chapman horen. En de Charlie horen. Chapman ja. attributen... Dit is wel bijzonder goed en heel erg volledig beantwoord. En uh, dat is dan ook ruim de 100 kwartjes waard geweest. Nee, er was de 100 halve guldens, waren dit alweer. Nu om de 100 guldens. Ja, mevrouw kijkt me al even boos aan. Ik, ik wil het wat zuinig aandoen. Maar nu dan toch om de 100 hele guldens. Een vraag voor mevrouw. Op een gegeven ogenblik werd tijdens het optreden van het showorkest de microfoon verzet. Onze vraag is nu tweeledig: wie verzette hem? En waarom? Voor die vibrafonist? Ja, uitstekend. Dat was de ene helft. Ja, en nu de andere helft. Wie verzette hem? Dat ligt ook eigenlijk voor de hand. Het lag hem in ieder geval voor de hand. Hij deed het zelf. Wie? Die vibrafonist. Nee. Nee? Oh. Nee, deze vraag kunnen we helaas niet goed rekenen. Het was de dikke Eddie zelf. In zijn mooie pakje heeft hij die microfoon verzet. Dat kon dus helaas kunnen we deze niet goed rekenen. Maar nu dat is de laatste vraag waar u nog een kans hebt, meneer, om... ...de honderd guldens te verdienen. Hoop ik hoop ten leste dat u het programma goed hebt gelezen. Oh. Daar wordt namelijk een boekje open gedaan ...over het ganse leven van onze kaartje Valente. En nu eindigt dat verslag zo bloemrijk, hè? Wij lezen daar namelijk... ...wat Catharina Valente, ondanks alle roem... ...en ondanks het vele geld dat ze thans verdient, is gebleven. Onze vraag is nu... ...wat is ze volgens het programma gebleven? Een klein, bescheiden meisje natuurlijk... Ja. En, voor wie uh, wat alles is, het publiek, wat, uh, dat, zeer staat erin, ja? dat staat erin. Heel goed beantwoord, een eenvoudig meisje, voor wie het publiek, publiek. alles ja, is. Ja. Meneer der dan. ik dank u wel ja. zeer voor de buitengewoon helder manier waarop u hier aan hebt meegewerkt. En dan gaan volgende week komen dus meneer en mevrouw Venema uit Eemnes ons vertellen wat ze onthouden hebben van deze uithending waar ze op dit ogenblik dus samen uit zijn. Tu disais qu'il fallait que je te suive. Tu disais, t'auras pas de soucis. Je t'ai demandé ce que tu faisais dans la vie. Tu m'as dit aussi vrai que je suis là. Je travaille quelque part au chemin de fer et je n'ai rien affiché sur la mer. Tu parlais trop, Johnny. Tout était faux, Johnny. Dès le premier mot, Johnny, tu m'as trompé. Ah, ce que Johnny, quand t'es la krikane. Johnny, tu retires cette pipe de ta grande gueule. Hors, tu. Sourabaia, Johnny. Pourquoi t'es si méchant? Sourabaia, Johnny. Bon Dieu, mais moi je t'aime tellement. Sourabaia. Johnny, pourquoi je souffre tant? Tu n'as pas de cœur, Johnny, et moi je t'aime tellement. Il y avait sept dimanches par semaine, au début quand je te connaissais pas, mais au bout de quinze jours à peine, il n'y a plus rien qui te plaisait en moi, qu'il est long de chemin jusqu'au Panjab. De la source du fleuve à la mer. J'ose même plus me regarder dans une glace. J'ai déjà l'air d'une vieille rombière. Il te fallait pas d'amour, Johnny, il te fallait du fric, Johnny. Moi, bon idiote, Johnny, je ne voyais plus que ta bouche. Tu as tout exigé, Johnny, et j'en ai remis. Johnny, tu retires cette pipe de ta grande gueule. Oh, Dieu. Sourabaya oh yeah Johnny, Pourquoi t'es si méchant? Sourabaya yeah Johnny, Bon Dieu, Mais moi je t'aime tellement. Sourabaya yeah Johnny, Pourquoi je souffre tant? Tu n'as pas de cœur, Johnny, Et moi je t'aime. J'ai jamais bien cherché au juste Où t'avais pu trouver ce nom-là Mais du haut jusqu'en bas de la côte y avait pas de client plus connu que toi Un beau jour dans un lit à 100 balles J'entendrai le tonnerre de la mer Et voilà que tu t'en vas sans rien dire Ton navire est à l'encre en bas Tu n'as pas de cœur Johnny, t'es un salaud Johnny Voilà que tu pars Johnny Sans dire pourquoi Mais moi, je t'aime, Johnny, comme au premier jour. Johnny dit, tu la retires cette pipe de ta grande gueule. Ordure. ya Johnny. Mais pourquoi t'es si méchant Sourabaya, Johnny. Bon Dieu, mais moi, je t'aime tellement. Sourabaya, Johnny, pourquoi je souffre tant? Tu n'as pas de cœur, Johnny, et moi je t'aime tellement, Johnny. Zon in mijn nek en voortdurend geldgebrek, stap ik vrolijk door het leven. Er is niks wat me beteert, dat ben ik al afgeleerd. Ik leef om wat de mensen willen geven. Ik ben een vrije die op straat de peukjes raapt. En in plaats van in een bed op een bankje slaapt. Maar er rijdt om geen gebrek, want de zon schijnt in mijn nek. <tied> Nou, ik ben eh, net teruggekeerd van de jachtvelden van Frans-West-Afrika. <lacht> ja, dat zit zo. Een kennis van me, gabberdolfie Zalvi heeft daar aan de Ivoorkust... om juist te wezen aan de havenplaats Abidjan... een nieuwe rijwielstalling geopend, hè? <lacht> en, en, en nou vroeg hij ons per brief of we er wat vervoelden... om een paar dagen eens op de tijgerjacht te komen. Nou, en zodoende stapte me maandag voor het eerst van ons leven... in een vliegtuig van onze beroemde... Ja, nou wordt het wel even moeilijker jongens, want ik mag hier de naam niet noemen van onze luchtvaartmaatschappij, vanwege de reclame -see. En ik zei nog tegen Arie van Nierop, ik zeg, wat moet ik dan zeggen, Ze die kan me niet schelen. Van mijn part ga je het hele alfabet opstaan, zeggen als je die naam maar niet noemt, hè? Dus jullie weten jongens, als ik straks ABC zeg, dat ik gewoon de KLM bedoel natuurlijk, hè. Ja, dat zijn mooie jongens bij de radio, hoor. Neem naar Broeks, hè. Nee, zonder gek, hè? neem naar Broeks, jullie krijgen hem niet, hoor, maar ik bedoel maar... Neem hem nou eens als voorbeeld, hè. Broeks die komt vanochtend naar me toe en die zei, Doris moet je eens even luisteren, ik heb gehoord, je kent ze goed, horloges repareren. Och meneer Broeks, zei ik, <laughs> zeg die, nou, moet je eens even goed erbij eh, wezen jongen, die Farahan van ons, die kraait al een hele week een paar minuten te laat. Kijk jij er eens even naar. Nou dat heb ik toen gedaan en ik zag meteen wat er dan mankeerde, daar moesten gewoon een paar nieuwe veren in. Hè. <laughs> maar goed zeg, Maar had je me nou? Oh ja. We stapten dus maandag jongsleden in het vliegtuig van onze ABC en... Eh, nou vind ik het heel mooi, dat vliegen, maar dat opstijgen moest er niet bijwezen, hè? Maar dat was het ergste nog niet, maar er was een heel klein jongetje aan boord... ...en die liep een beetje krijgertje te spelen in het middenpad van dat vliegtuig met de stewardess, hè? Nou vond ik dat niet zo heel erg, want ik kijk liever naar een stewardess van de ABC dan naar, naar, naar beneden, hè? Want het gaat nergens om, jongens, maar die stewardessje dat binnenplaatwerk, hoor. Als je nou nagaat dat die stewardess die wij hadden al zo'n dikke 1600 vlieguren achter de rug had en je zag daar niks van hoor. <lacht> Wel lijst zo fris als een hoentje. <lacht> en zo attent hè, want toen we me opstegen, toen kregen we van haar een paar kauwgummetjes en toen ze ze daar tegen de oorsuizingen. <lacht> Ja, moet je maar weten. Maar toen we zo'n dikke 3600 meter in de hoogte zaten, toen vroeg Dolf, zeg juf, mag ik me die kauwgommetjes nou weer uit onze oren nemen, hè? Ja, zei ze, dat mag. En toen zei ze, willen de de thee of willen de heer de koffie? Nou, dat is toch wat, hè? Zo'n enorme service, zo hoog in de lucht. Als je nou even een aanmerking neemt, jongens, dat er me boven Rome gewoon aan de kip zaten. Ja, nou vraag ik je gezegd, kip? Als nou bijvoorbeeld die moeder van die kip een paar weken tevoren aan de man had gevraagd. Zeg manny, wat denk je nou dat er van ons kind terecht zal komen en die haan had dan geantwoord die? Die wordt gewoon over een paar weken op 3600 meter hoogte door een paar balikluivers opgegeten. Nou ja, dan had dat mensen toch gezegd, ventje mijn stapel gek. Zo is het toch? Nee, laten we nou even reëel wezen. Maar goed zeg, we waren bij dat drukke jongetje blijven hangen. En die liep dus alsmaar in dat middenpad heen en weer te rennen. En dat toestel dat schommelde toch al zo lekker. Dat Dolfie Zalvi krijgt er op een gegeven moment schoon genoeg van. En die zegt, kom joh, ga nou eens een kwartiertje buiten spelen. <lacht> Maar voor de rest hebben we een enorme prettige reis gehad, jongens. En reisde de volgende avond, toen stonden we op het vliegveld van Abidjan. En daar stond die kennis van ons al te wachten. En hij zei, jongens, ik heb alles voor elkaar. Nou, en dat had hij, hoor. Een prachtige villa, twee auto's, een zaak met twaalf filialen. En terwijl ik dat zo eens aanhoorde, toen schoot het me te binnen... dat die jongen op de lagere school een twee had voor rekening. Ik zei, joh, ik begrijp het niet helemaal. Hoe heb je dat nou voor elkaar gebokst? Zegt hij, nou, dat is... Uh... Heel eenvoudig, hè. Ik koop bijvoorbeeld een artikel voor één gulden. En dan verkoop ik het weer voor, laten we zeggen, vier gulden. En in die 3% verschil zit dan de winst, hè. <lacht> maar dit even terzijde, jongens. Hij had dus de hele expeditie al voorbereid. En de volgende morgen vertrokken we al direct noordwaarts tot aan de Volta-rivier. En weet je wat het is? Die laaijarigen dan gewoon afjakken. <lacht> En voor de rest is het gewoon kinderwerk, want na een paar kilometertjes dan sla je gewoon rechtsaf bij dat patat je weet oh. wel. Ja, en dan loop je die paar laatste honderd meter nog en dan krijg je nog een stuk of drie knotwilligies en dan ben je gewoon waar je bezig <lacht> wordt, hè. Dan kom je namelijk in Bemarco. Kijk, je hebt ook mensen die gaan gewoon bij sint louis aan wal maar dat is hem volgens mij niet, hoor. Wel, nee, jongens. Want kijk, dan ben je gewoon verplicht de Senegal-rivier te volgen, hè. De Senegal-rivier. Jongens, doe het nooit. Want die zit vol met van die gemene haarspelboggies. En. Ja, ja, ja, ja, en altijd tegenwind. Maar je komt natuurlijk zo ook wel in Bamako. Want Bamako legt wel aan de Niger, maar uh, afzak is er niet bij hoor. Ja. <laughs> Kort en goed, we kwamen dus in Bamako. en daar konden we nog net de laatste kameel pakken. En jou ja, hoor, tegen de avond zaten we al in de buurt van die inbollingenstam. de zogenaamde Bonga's, hè? Maar dat binnen verschrikkelijke woeste jongens. Oh, hou op. Die eten elkaar gewoon op, zeg. <lacht> nou, zou je zeggen, waarom gingen jullie dan zo vlak bij die wilde gasten zitten? Maar dat zat zo, daar precies in de buurt waren een paar hartverscheurende de tijgersgezichten leert, hè? En die kennis van ons, die wist alles van tijgers. Hij zei, jongens, je moet altijd een tijger precies tussen ze overschieten, schieten. Dan kan je niks gebeuren. <lacht> en meteen springt me gabberdolfie je op, grijpt ze dubbelloops en stapt de juchl in, hè? <lacht> nou ja, zeg... <lacht> Ik hoor me dan een gebrul en een geknal. En na een stuk of vijftig schoten komt Dolf doodgemoedereerd met lege handen de rimboe uitstappen. En dat is eigenlijk niks voor Dolf, dat met lege handen aankomen. Want hij komt minstens altijd met slecht weer aan, hè? Maar goed, hij komt dus aanstappen en zegt, jongens, me kennen wel opkrassen. Want die tijgers die hebben het stuk door. Ze kwamen steeds twee aan twee op me afstappen en het deed ze allebei een oog dicht. <tie> Ach, zei onze kennis, jongen, trek je er niks van aan, morgen is er weer een dag. En inderdaad zeg, de volgende morgen werden we wakker en toen was er weer een dag. <lacht> ja. ja, en dan nou is het met zo'n nieuwe dag zo, als je die niet goed begint, dan is je hele week naar de Filistijnen, hè. Ja, en nou, onze dag, jongens, die begon al heel mooi, want toen we me opkeken, toen waren we omzingeld door die bloeddorstige bongas. En het was al heel gauw duidelijk dat de vrouw van het opperhoofd ons had uitgezocht als toetje voor de zondag, hè. Ja, en er was niet tegen te praten, hoor. We hebben ze eerst nog om de trachten te leiden met een paar oud Drense volksdansen, maar euh, niks, hoor. En toen probeerde Dolf het nog met een solootje mondharmonica. Daar komt Dolf in zijn reuze muzikaal. Hij heeft vroeger namelijk de gong gespeeld in een Chinees restaurant. Maar dat hielp ook niet. Maar... Maar dat hielp ook niet, want het opperhoofd hield meer van Bach. Kun je nagaan, dus dat zou ook scheven. En fijn, we werden zwaar geboeid naar het dorp gebracht. En ondanks alle narigheid, viel het me toch op... ...dat die bongaars hele moderne jongens binnen Overal eh, radio's, koelkasten, televisietoestellen, je stond verbaasd. En in het voorbijgaan kijk ik zo eens een hut binnen... ...en dan zie ik zo'n moderne kannibaal een brief dicteren... ...als een secretaresse. Maar in plaats van een typemachine had zij dan zo'n trommel, hè. Dat hebben ze altijd, hè. Trommel is toch iets, hè. En toen hoor ik hem zo tegen de juffrouw zeggen, juffrouw, schrijft u, geachte heren, in antwoord op uw geacht getrommel van dinsdag jongsleden heb ik de eer u terug te trommelen. <lacht> nou ja, kort en goed, we werden van, uh, voor de vrouw van het opperhoofd geleden en die zei Bongi, tegen de man, zei ze bongie, uh, stop ze maar in onze ijskast, dan blijven ze wel een paar dagjes goed. <lacht> en dan deed ze zich, en dan stonden we vier graden onder nul, rechtop. <lacht> Maar ja, het feit dat ik hier vandaag gewoon in levende lijve sta... ...bewijst natuurlijk dat dit avontuur nog eens goed afgelopen. We werden namelijk heel netjes vrijgelaten. En weer op een toestel van onze geliefde MNOP gezet. Ja. <lacht> Want wat wil het geval, zeg, we stonden in die ijskast... ...en toen hoorde ik het dochtertje van het opperhoofd aan de moeder vragen... ...moeder, wat eten we zondag? En toen gooide de moeder heel trots de deur van de koelkast open en zei... ...alsjeblieft. Uh, fijn die kleine meid die kijkt ons oh, zo eens taxeren. Dan te zeggen: Hey, jakkesman, hebben we nou alweer diepvries? <tied> De neuzen staan scheef, ik heb gaten in mijn zakken, mijn hoed is net een zeef. Ik struikel op een schoen en een slot met een glimlach over iedere sof, maar een toch geen gebrek. Want de zon, die fijne zon, want de zon schijnt in mijn nek. Ja, de zon! <lacht> Met dit optreden van Tom Anders als Doris, bijgestaan door meneer Korstein, eindigt week uit week in. Aan dit amusementsprogramma op de grens van twee weken werd verder meegewerkt... door Animals de Leeuwen, Christel Adelaar, Jetty Perl, Rudy Karel, Theo Eertmans, Hans van den Berg, Jelle de Vries, Ton van Duinhoven, Ernst van Altena... en Dolph van der Lindens Metropoolorkest. Onze buitenlandse gasten waren de Franse zangeres Catherine Sauvage... en haar pianist Claude Arthur. Teksten Rudi Karel, Jelle de Vries, Kees Tip en Tom Manders. Bewerkingen Piescheffer en Burt Peetsch. Samenstelling en regie Joop Koopman. Weet uit, weet in goed besluit een goed begin. Er hangen zeven, schoongewassen dagen aan de lijn. Pik uit, weet in goed besluit een goed begin. De week is bijna om, hoe zal de nieuwe zijn? De zondag met het groene gras. De maandag met de regenjas. En dinsdag en woensdag en morgen, De vrijdagse vragen, de zaterdagse zorgen. Wat de nieuwe week ook geven mag. Lukt de dag wanneer het even mag. En als de week wordt uitgeluid. Zien dan week uit een goed besluit. Week in een goed begin. Week uit. Dat mogen duidelijk zijn. U hoorde een aflevering van week in week uit... een bijdrage van de VARA, eerder uitgezonden in december 1959. En wat heerlijk dat dit soort dingen dan toch bewaard is gebleven... in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Dat is overigens een uh, ontzettend leuke locatie trouwens... Om, uh, om eens te gaan bezoeken. Er is voor jong en oud van alles te beleven. En mijn favoriete plek dat is dan het, uh, dat winkeltje met onder meer radiosnuisterijen. Het bloed kruipt toch weer waar het niet gaan kan. Dit is Radio 1, u luistert naar Vluchten in het Verleden bij Max. En voor alle informatie over het programma kunt u kijken op nachtvluchten.fm. Daar staan overigens ook weer twee prijsvragen. En die staan samen met de programmering ook op Teletextpagina 331. Het is bijna tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met Nachtvluchten in het volgende uur. Max, what's in een name, Dendermonde in een aflevering van De Duvel is oud. Heel graag tot zometeen. Het is zeker de moeite waard om daar even bij te blijven.